De Beatles en een van hun allerbeste platen, Eleanor Rigby. Dit is Lokaal Lomel Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Goedenavond, zometeen na het nieuws van 7 uur met Erik van Vliet. Een nieuwe, het hangt niet op. Dit is het regio Een drugsdealer die erg agressief overkwam, heeft afgelopen donderdag een aantal Tilburgse studentenlasten gevallen. Dit gebeurde op de Spoorlaan. Hij bedreigde een groepje met een mes en drong hem aan om zijn telefoonnummer in een mobiel te zetten. Hij zegt, ik ben voortaan jullie drugsdealer. Een van de studenten is na het incident naar het politiebureau gelopen om daar het verhaal te doen. Agenten besloten vervolgens meteen actie te ondernemen. Met officieren van justitie deden ze zich voor als koper van drugs. Het nummer van de drugsdealer die onder dwang in de mobieltjes van de studenten was gezet... werd gebeld en er werd ook een afspraak gemaakt... Op de plek verscheen niet één, maar verschenen twee dealers. Ze waren in het begin even blij met de nieuwe klanten... maar ook weer teleurgesteld toen ze erachter kwamen dat hun kopers agenten waren. In de woning van de verdachte is uiteindelijk nog meer drugs gevonden. Ook daarbij ging het volgens de politie om cocaïne en pillen. De kosten zijn soms erg hoog en als het concert waar je maandenlang naar uitkijkt niet doorgaat... dan kun je fluiten naar de extra bijbetaalde euro's. Althans, tot nu toe... ...bij poppodia die aangesloten zijn bij de kaartverkoper Ticketmaster. De servicekosten worden vaak niet terugbetaald als een concert niet doorgaat. Maar Ticketmaster heeft het beleid aangepast. De servicekosten gaan nu ook gewoon terug naar de klant als een concert niet doorgaat. Ook geeft Poppodium 013 op hun website uitleg over de bepaling van de servicekosten. Net als de FNA en Dynamo uit Eindhoven. Die zijn namelijk ook aangesloten bij Ticketmaster. Ze hanteren een standaard bedrag van 1,50 euro voor de servicekosten. We willen het laagdrempelig houden, zo zeggen ze. De lage prijs is bewust gekozen. Iedereen moet hier binnen kunnen. En overigens zit alles in die servicekosten. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de wifi en de toiletvoorzieningen. Tot zover het regio Oké, okay, dankjewel Erik. Tot zometeen. De Music Corner Classic. maandagavond van 10 tot 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ja joh weekend en hoe laat begint jouw weekend Maarten dat is nou officieel begonnen lokaal Goorlen, de omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokale Goedenavond. Dit is tot negen uur. Het houdt niet op. met Maarten van der Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. stop here. Het houdt niet op. Ja, <tries> Het wordt nu al een top weekend. Kan niet anders, kan niet anders. Bruce Springsteen en The Glory Days. Het kwam van het, uh, zijn meest succesvolle album. Uh, Born in the USA uit uh, 1985. stonden nog heel wat hits op. Maar dit was toch wel één van de fijnste die erop. Want Bruce Springsteen en uh, Glory Days. Aan het begin van een, een nieuwe het houdt niet op. nog, het is aflevering 132. Op deze 23 augustus 2019. Het is. Uh, nou we kijken op de klok. Het is 8 over 7. Goedenavond, dit is het eerste weekend! Het eerste weekend officieel na de zomervakantie. Goedenavond. Vanavond uh, schijnt de zon nog een tijdje in het, uh, uh, ja, en geven slijerwolken een mooie rode gloed bij zonsondergang. Komende nacht uh, is het helder. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Nou, als je afgelopen woensdagavond in ieder geval uh, ja, tussen 9 en elf uh, ook uh, de log aan wilde zetten. En ja, eigenlijk naar Breek de Week uh, wilde gaan luisteren, ook met mij. Dat ging dus niet helemaal uh, goed afgelopen woensdag. Tweede, tweede uitzending na de zomervakantie en hup, met, met, meteen, uh, hè? meteen ging het niet goed. Of ja, tenminste, het ging, ging het niet door uh, überhaupt. Want ik was, uh, afgelopen woensdag mocht ik namelijk uh, kijken bij uh, de buren. Ja, vreemd gaan hè? Heet, dat, uh, heet dat dan officieel. Um, maar ik was, uh, nou, ik was niet uitgenodigd. Maar een tijdje terug heb ik volgens mij ook verteld, toen had ik uh, kaartjes gewonnen voor een, uh, een, uh, een bioscoopfilm. Dat was, dat was die film Yesterday, zeg maar. Die over de uh, Beatles, of tenminste, dat iedereen dan in één keer de Beatles is vergeten. Niemand weet wie de Beatles zijn. Uh, nou, dat was een, uh, een ja, feestje van een radioprogramma... waarbij alle luisteraars van dat radioprogramma dan bij elkaar kwamen. En dat werd georganiseerd door uh, Radio 2-dj's Rob Stenders en uh, Caroline Brouwer. Uh, en ik had na de rand gevraagd van, uh, tegen Rob Stenders van... Hé uh, hey, hey Rob, hey, hey, hey Rob, mag ik een keertje bij jou in de studio kijken? Nou, niet, ik zei het niet helemaal zo, maar het kwam er op neer dat ik vroeg aan hem... Van, mag ik bij jou een keer in de studio, studio kijken? Nou, dat werd dus uiteindelijk afgelopen woensdag... Het programma duurde van 2 uh, tot 4. En uh, na de rand moest ik dus nog uh, nah, anderhalf uur terugreizen naar Tilburg. Maar dat ging niet helemaal goed. Nee, dat werd een tikkeltje maar hoor. Uh, een beetje vertraagd. Waardoor ik uiteindelijk dus niet het, uh, het programma uh, heb uh, weten te halen. Of ja, in ieder geval op tijd voor 9 uh, voor uur. Ik moest ook nog eten. Dus... Het werd allemaal heel erg gehaast en dan zou ik uh, te laat komen. Dus daarom uh, vandaar dat de afgelopen woensdag er geen prik de week was. Mijn excuses daarvoor, maar het gaat helemaal goed komen. Echt. Wordt, wo Komende woensdag wordt het alleen maar een extra top uitzending. Dat kan nou niet anders. Het is uh, de internationale dag van uh, de roodharigen. Het is ook uh, internationale dag ter herdenking van de slavenhandel en de afschaffing ervan. Het is ook internationale dag voor slachtoffers van nazisme en stalinisme. En het is ook de dag van de romantische muziek. Ah... Oh. Ja, even een klein stukje dan nog. De dag van de romantische muziek is het vandaag. En internationale dag van de roodharigen. Dus ja, daar kun je mooi uh, Simply Red opzetten. Of wie is er nog meer rood? Ed Sheeran is hier rood. Of uh, wie nog meer uh, roodharige artiesten Gavin James volgens mij. En dat zijn niet uh, allemaal de topartiesten die ik nou noem. Maar... Dit is wel romantisch, uh, of, rom romantisch muziekje. De dag van de romantische muziek dus vandaag en uh, ja, kom maar met emmers, kruiwagens en aanhangwagens en schep de gekleurde zandbak leeg, die boodschap die stuurt festival Kaapstad de wereld in. De zandbak op het Vredeplein vertrekt, wie heeft er nog 28.000 kilo zand in allerlei kleuren nodig, is nou de vraag, of een beetje, dat mag ook. Ja, want na Festival Kaapstad bleef het kunstwerk Pitch of Colored Sand nog een paar weken staan, maar ook daar komt het einde in zicht. Vanaf komende maandag tot de zondag erop mag iedereen die dat wil zand uit de, ban, de, of uit de bak scheppen. De bovenste laag zand die is uh, ja, net een regenboog, maar wie wat dieper graaft, die stuit op bijvoorbeeld kilo's, kilo's goud. Nee, dat is niet waar. Nee, daar ligt gewoon een rood zand. Als mensen meer dan een emmertje of een kruiwagen zand willen komen halen, moeten ze rekening houden met de tijden van het laden en lossen in de binnenstad. Dat zegt Nicky van Roy namens Kaapstad. Ja, dat is dagelijks van 6 tot 11. Kun je lekker zand gaan scheppen, hè? Mocht je niks te doen hebben. En de koppositie. De beste start van deze eeuw. Het jubileum van Freek Heerkens. De verjaardag van Damiel Dankerlui en wat mooie cijfers voor van Jeles Pavlidis. Het staat allemaal op het spel voor Willem II tegen FCM. Hè? Ja, er staat voor Willem II altijd wel iets op het spel, hè? Laat weer zijn in de wedstrijden tegen FC Emmen, vorig seizoen uh, liep de Tilburgse Club in de laatste speelronde voor de winterstop door een 0-2 zegen in uh, Emmenweg van de degradatieplekken. Uh, de thuisnederlaag in mei na nota bene een 2-0 voorsprong was een indicatie dat Willem II de play-offs Europees voetbal niet meer zou halen. Laten we hopen dat dat dan nou beter gaat. En oh ja, een reeks schrijvers is zondag 29 september te gast bij de kinderboeken in Tilburg. Ja, dat is een festival rond kinderboekenschrijvers en boeken voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het evenement is in verschillende zalen en ruimtes van 013 poppodium. Uh, het uh, Kinderboekenfestival Knetters is een initiatief van uh, speel, dat is uh, Stichting Plezier en Lezen. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met Literair Festival Tilt. Knetters is uh, 29 september van 1 tot 5 middags. En uh, voor meer info kijk je op uh, www.knettersfeest.nl ja, En dan heb ik weer jouw hulp nodig. I need you. Want welke plaat wil jij horen? Waarmee openen we het weekend voor jou? Of... Ja, dat het een aard heeft of waarmee plonzen we het weekend uh, het, ja, voor jou, <laughs> plonzen we het weekend voor jou in dat het een aard heeft. Want ja, het wordt mooi weer. Hè? Zometeen weer het weekend wacht, weerbericht. Welke plaat ben jij horen? Ik zou zeggen: geef hem maar door. Kost helemaal niks behalve de moeite. Heel simpel ook, je belt gewoon naar 01354 of ik ga even naar de Facebook, facebook.com slash Maartenlog is dat voor dit radioprogramma. En dan, uh, dan kun je hem gewoon doorgeven, jouw favoriete plaat. Welke wil je horen op deze, ja, toch nog mooie, nazomerse vrijdagavond? Geef hem maar door, 013-524-1344 of facebook.com slash Maartenlog. Dus vrijdagavond, alles mag, alles kan, anything goes. Dus kom maar door. Waar heb je zin in? En denk erom hè. Heel gehoorlijk gaat jouw plaat en gehoor nemen. Dus denk er goed over na. Dit zijn de Stone Temple Pilots. En plus!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 Tonight <laughs> You acting tonight Is it louder now? Cause my body is calling for you Calling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 Kelvin Harris, Sam Smith en ook nog een beetje Jesse Reaches. Promises, daarvoor de Stone Temple Pilots en Plush. Ja, ik was, uh, afgelopen woensdag was ik uh, dus niet, breek de week, kon niet doorgaan. Want ik was uh, dus aan het kijken bij, uh, bij de buren, bij Radio 2. Ik zal, ik zal het maar heel zachtjes zeggen. Maar uh, ik had toen uh, een, uh, nou niet nieuw paar schoenen aan, maar ik heb zeg maar gewoon een paar sneakers... Die mag ik gewoon helemaal kapot lopen van ons man. Maar ik heb ook, uh, als ik dus naar een feestje ga of zo of naar een uh, nette gelegenheid, dan heb ik daar ook uh, zeg maar een uh, wat netter uh, paar schoenen voor. En uh, ik weet niet hoe het kwam in één keer, maar, maar ze waren best dunne schoentjes. Ja... Best, best dunne schoentjes waren het. En eigenlijk, ik heb ze al een aantal keer aangehad. Ik denk dat ze een stuk of tien keer aan heb gehad. Allemaal over verschillende weken en maanden verspreid. En afgelopen uh, wo woensdag had ik ze dus aan. En aan het eind van de dag had ik in één keer vier blaren. Dus ik had ze eigenlijk al min of meer ingelopen. En in één keer vier blaren. Geen idee hoe dat komt. Maar uh, Phil die zou gezegd hebben... In mijn is Nadie. Ja, nou, nou ik, ik vond het raar. Nou, ik vond het echt raar. Maar dit, had ik, ik kwam terug van vakantie. Toen was mijn voet al helemaal naar de kloten. Toen zaten ze al onder, onder 30 muggebulten, had ik vorige week verteld. Ja. En nou dus, schoenen die ik ingelopen heb. In één keer aan het eind van de dag, vier blaren. En mijn voet is na die kloten. Nou, ik snap het ook niet, toch? Ja, en uh, dan uh, onze Dionne straks. Ja, het is een beetje onze Dionne straks. want uh, ze komt natuurlijk uh, uit Brabant, ze komt uit Boksmeer. Ja. Uh, zij nam uh, vandaag na twaalf jaar, echt waar zit ze al zo lang? Dat wist ik niet eens. Na twaalf jaar nam ze afscheid van uh, de NOS. De presentatrice die was zichtbaar geëmotioneerd toen ze de kijkers aan het einde van het journaal van 6 uur voor de allerlaatste keer een fijne avond toewenste. En uh, van, van collega Weerman Verhoef kreeg ze dan ook een dikke knuffel. Um, even kijken, ja. Volgens mij heb ik hier ook uh, de beelden erbij. Wacht, even kijken. Volgens mij, als, ja, kunnen we, hebben we dat, hier, dat einde hier? Of gaat Twitter moeilijk doen? Oh, wacht, nee. Dit was dit mijn laatste NOS-journaal. Twaalf jaar geleden kwam ik binnen als stagiair. En zometeen verlaat ik hier de studio met veel mooie herinneringen, lessen en ervaringen. En daarvoor wil ik de NOS heel erg bedanken. En in het bijzonder ook mijn collega's, de mensen die u veelal niet ziet... De redacteuren, eindredacteuren, regisseurs, producers, verslaggevers, correspondenten, visagisten, stilisten, de dames en heren van de techniek, autocures, opnameleiders, cameramensen, ook hier in de studio. Dank jullie wel. Dankzij jullie heb ik met heel veel plezier aan zoveel journaals en andere uitzendingen gewerkt. En ik wil ook u bedanken voor het kijken. Blijf ja, het ook gedaan. vooral doen, en voor de lieve reacties. Dank u wel. Ik hoop u in de toekomst weer te zien, maar dan bij een andere omroep: Avrotros. En dan nu, voor de allerlaatste keer, ik wens u een heel mooie avond. Ah, nee, niet huilen. Niet huilen Dion, dan moet ik ook huilen. Niet doen! Oh ja, en dan komt de knuffel. Ja, ja, ja mooi, mooi, mooi. Dion is Vandaag de laatste keer las hij het uh, nieuws voor. vanavond, Eerder vanavond om, uh, om 6 uur bij het NOS-Ginaal. Nou, mooi toch? Onze Brabantse vriendin uit Boxmeer. Um, even kijken. Ja, een, uh, een weekendplaat. Even kijken wat er allemaal is, uh, is binnengekomen nog. Ik zie een hoop leuke dingen. Nou, ik ga niet verklappen wat en hoe, want uh, ja, ik, dat hou ik er gewoon een paar nog over voor uh, de komende paar uur. Want ja, tot tien uur nog, ik niet op uh, op, uh, op de radio. Uh, maar deze die zag ik binnenkomen, die, die vond ik wel leuk, want die had ik even niet gedraaid. Uh, dus uh, dank daarvoor. Even kijken wie me aan heeft gevraagd. Kijk, Kas. Cas heeft hem aangevraagd. Kas, dankjewel. Oké, even terug uh, naar de late jaren zestig. 1967, om precies te zijn. The Summer of Love. Van Morrison kwam in met dit liedje. Het werd zijn allereerste hit. Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning. Fog with... all oh. My heart's still thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened? Uh, the Tuesday I'm so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing. Rainbows wall slipping and sliding all along the waterfall with you my brown-eyed girl and you my brown-eyed girl do you remember when we used to sing Just like that sha la la la la la la la la la la la la You have grown, cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome, thinking bad, making love in the green grass, behind the stadium with you. My bright eyed girl, and you, my bright eyed girl, do you remember when? Op negen uur. Het houdt niet op, Het houdt niet op met Maarten van den Hout. Kumball all the time Take no mind You just happen to witness my Typical Tuesday be day of the dead Baby Empires crumble all the time Elbow, 8 oktober, dan, of 8 oktober, nee, in oktober, dan komt hun achtste album uit. Zo moet ik het zeggen, dan zeg ik het goed. Giants of All Sizes gaat het heten. Dit is de tweede single daarvan. En die is nou, afgelopen nacht uitgekomen. Empire, zo heet hij. Guy Garvey, hè? Die, die, dat is natuurlijk de frontman, de man van Elbow. De, uh, die doet ook altijd de vocalen uh, En waarin hij meestal altijd een soort hoopvolle boodschap geeft in zijn teksten, is het nou... Ja, is hij toch een beetje kritisch uh, op de wereld. Hij, hij, hij, hij vindt dat het niet goed gaat. Uh, wel een uh, mooi liedje. Elbow, Empires daarvoor. Van Morrison, Van de Man en uh, Brown Eyed Girl. Wow wow, wow, wow, wow, wow, Wie kijk, wie, ma, ma. Dit is het Weekend Wachters. Dus weer, weer, weer. Bericht. Ja, het Weekend Wachters dus weer bericht. Met natuurlijk de grote vraag. Wordt of wordt dat top? Het weerbericht in Rotterdam. Nou, ik zal het je vertellen. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En geven sluierwolken een, ja, een mooie rode hoed bij de zonsondergang. Komende nacht is het helder. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Naar morgenochtend dan maakt de zon overuren en blijven zelfs sluierwolken achterwege. De lucht is strak blauw, waardoor de zon met al haar kracht het aardoppervlak op kan warmen. Is mooi geschreven dit. Um, het is onze producer van de show die heeft dat gedaan. Die, uh, die typt dat helemaal uit. En uh, aan het eind van de ochtend is het 24 tot lokaal 28 graden. Morgenmiddag dan blijft het zon overgroten en uh, droog zomerweer. De temperaturen geloopt in het noorden, westen en midden op naar 28 tot ruim 29 graden. In het zuiden en oosten komen de maxima uit op 30 tot lokaal 31 graden. De lucht is droog en daardoor is de warmte goed te hebben. Uh, er waait een zwakke tot matige oostenwind omdat er uh, ja, ook geen zeewind opsteekt. Dus het is ook op het strand heerlijk toeven. 28 graden wordt het daar. Lekker. Uh, het zeewater is aangenaam voor een verkoelende duik. 19 graden. Hebben we helemaal voor je uitgezocht. De watertemperatuur bedraagt ongeveer 19 graden. Mocht je nog naar het strand willen gaan, hè? misschien wel het laatste weekend van het jaar dat kan. Uh, of tenminste, met mooi weer dan, laat ik het zo zeggen. Nou, uh, morgenavond dan kun je nog lang genieten van de warmte. Om 9 uur dan is het nog 22 tot 27 graden. Na zon is dan koelt het wel snel af omdat er weinig wind staat. In de nacht naar zondag varieert de minimumtemperatuur van 13 graden op het platteland tot 16 in de steden. Dus dan ook prima weer om je ramen open te zetten en voor een plaknacht hoef je dus niet te vrezen. Na zondag dan, ook zondag is het volop zomerweer met veel zon. Soms uh, wat dunne sluierwolken en uh, regionaal tropische, te tropische temperaturen. Middagtemperatuur komt uit op 27 graden in het noordwesten tot 32 in het zuidoosten. In tegenstelling tot uh, zaterdag is het zondag wel kans op zeewind. Waardoor het aan de stranden met 21 tot 24 graden iets koeler is. Nou, tot zover. weekend weekendwacht is weer bericht. Kijk, dit is een Wacht dus weer, weer, weer bericht. Ja, en welke plaat wil jij horen? Vraag hem aan. 013 1344 of dit is Delegation, put a little love on me. When you lose something you can't replace, when you love. van mijn favoriete Coldplay liedjes. Ik denk samen met uh, Yellow en uh, In My Place. Dat uh, dit toch wel uh, mijn uh, top drie is. Fix You was dit daarvoor, Delegation. En Put A Little Love On Me. Ja, en dan hebben we weer uh, wat nieuwtjes uit de categorie... Ja, zeker. Want uh, de Duitse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag moeten uitdrukken omdat een 8-jarige jonne, ik herhaal een 8-jarige jonne... met de auto met uh, automaat van zijn moeder was gaan joyriden. Joyride. Johnny die jongen verklaarde zelf dat hij graag een stukje wilde rijden. Of rijden. Ik begin bijna, bijna Tilburgs. Ik begin beginnen weer Tilburgs te praten. Rijden. Uh, nee, wilde rijden. Maar uh, had de wagen toch maar aan de kant gezet toen hij zich niet goed voelde... bij een snelheid van 140 km per uur. Ja, maar dan ben je acht jaar. hè? Dan ben je acht jaar. En dan rij je... 140 km per uur over de Duitse snelweg. Weet je wat ik deed toen ik 8 was? Uh, nou, kijken of ik het zelf ook nog weet. Lego spelen. Me volvreten met fruitella. Uh, nou, dat. Um, maar deze, deze jonne, die, uh, die rijdt dus 140 km per uur over uh, de Duitse snelweg. Zijn moeder die had uh, ongeveer drie kwartier eerder ontdekt dat hij er vandoor was gegaan met haar Volkswagen Golf. Uh, volgens de moeder is haar zoon een autoliefhebber en gaat hij geregeld karten en in de botsauto's. Oké, okay, oké. Okay. Nou, raar nieuws. En uh, oh ja, er is iemand die uh, ja, uh, voor 120.000 dollar een uh, basketbalshirt heeft gekocht van oud-president Obama. Die, die volg ik nog wel redelijk. Hè? Um, Obama die droeg het kledingstuk... Wat, is er een kledingstuk? Met het rug nummer 23 toen hij in uh, Hawaii naar school ging. Um, het, het shirt dat zou zijn bewaard door iemand die naar dezelfde school ging... leverde volgens veilinghuis Huis auctions meer op dan verwacht. De geschatte waarde die was namelijk 100.000 dollar. CNN berichtte dat de uiteindelijke koper van het kledingstuk anoniem wil blijven. Obama die staat bekend als een groot liefhebber van basketbal. Hij speelde als president regelmatig basketbal met medewerkers of bezoekers. Zijn daar beelden van? Nee? Oké. Okay. En, uh, oh ja, een uh, Amerikaanse piloot filmt zijn eigen crash, uh, of, ja, of, of nee, zijn eigen redding na een crash in de oceaan. Nou, een uh, vliegtuigje met twee inzittenden crashte dinsdag uh, voor de kust van Californië. Er raakte niemand gewond bij het ongeval en de twee werden al snel opgemerkt. De piloot die nam uh, zelf, uh, zelfs rustig de tijd om alles te filmen. Na zo'n 10 minuten zat het tweetal weer droog in de helikopter. Het vliegtuigje is gezonken. Tot zover uh, nieuwtjes uit uh, de categorie. Mocht jij nou nog een leuke tegenkomen, geef hem dan uh, ja, meer, meer hem even. Mail hem even naar de lokale omroep. Uh, nou, uh, wat is het? Wat is het mailadres ook alweer? Of doen we het gewoon via de Facebook. Facebook.com/Materlog. Als je nog een, uh, een, een opvallend berichtje hebt of zo, dan mag je natuurlijk uh, altijd doorgeven. Heel makkelijk. Dus nul. of via uh, ja, Facebook.com/Materlog. Mag ook gewoon voor je verzoekje. Hè? Tot 10 uur kan het nog. Um, ik wil je even een, uh, een nieuw liedje laten horen. Ja, ja. Kon je denken. Hij heeft weer wat ontdekt, toch? Hij heeft weer wat ontdekt, ja. Het gaat hier om een, uh, een 19-jarig meisje. Uh, ze is uh, zanneresse. Uh, ze is ook model, doet ze ook af en toe, modellenwerk. Maar uh, het, gaat nou, hè, het gaat mij vooral om dat uh, zanneresse. Uh, Boven dat het natuurlijk een mooie dame is. Hè. Gaat het altijd om de muziek. Uh, haar naam is Charlotte Lawrence. 19 jaar nog maar. Ik heb dit liedje één keer eerder gedraaid. Dat was voordat ik op vakantie ging. En ik moet een beetje denken aan Billie Eilish-achtige muziek. Ja, donkere slaapkamerpop is het een beetje. En uh, ik blijf hem goed vinden. En ik, De laatste tijd ben ik niet meer echt van de top 40 muziek. Maar dit zouden in principe... Um, als ik dan kijk naar de top 40, wat er allemaal in staat uh, qua rommel, op een paar platen daar dan. Um, dan denk ik van: moh, ja, dit zou er in principe wel tussen kunnen staan. Maar hij is toch net wat origineler. Of origineler dan, uh, dan al die andere platen die erin staan. Charlotte Lawrence, nog maar 19 jaar. Uh, dit is haar nieuwste single en die heet Why Do You Love Me? En lees ook even mee met de tekst, want die is geweldig. me A lot that's wrong with you To wanna be with me It's kinda sweet When we We fight until someone Is calling the cops But you never blame it On me You're so annoying Four in the morning You're changing Never apologize. Never apologize, You hate the way I lie So here you go, I'm being honest, narcissist Come on, give us a kiss Let's have some fun with it, it's kinda sweet Four in the morning, you're changing the locks How could you do that? Ah, oh, wat een lekker liedje! Charlotte Lawrence, haar nieuwe sinnoh. die heet Why Do You Love Me? Ik vind het te gek. Ja, ik ben fan. Ik ben helemaal fan, 100%. Ik ben benieuwd naar de volgende sinnoh. Maar ik vind deze al te gek, dus uh, dan sta je al 1-0 voor uh, bij mij. En het is ook nog een mooie dame, 2-0 he, atseplats. De Clash nu! shake She said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head She said, hey, bossin' over, baby, keep on working for this ain't no time to quit She said, go, bossin' over, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit." Bossin' over, bossin' nobody. Said, Hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the van She said, drink, drink, drink, oh, fiddly dink I can dance with a drink in my hand She said, hey, Bosanova, baby, keep on working for the same no time to drink She said, go, Bosanova, baby, keep on dancing Cause I ain't got time to think Bosanova, Nova. Come on baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, I hear, boss and baby, keep on working for I ain't got time for that. She said, go boss and over baby, keep on dancing or I'll find myself another cat. No, Ah, het is misschien wel een van de zomerste liedjes van, uh, van Elvis, Elvis Presley. Barsanova, baby. Daarvoor uh, The Clash en Rock The Casbah. Lekker hoor. Zometeen na het nieuws van 8 uur met Erik van Vliet, dan is hij weer terug, na anderhalve maand. Dan heb ik het over de reportage van de Platenzaak. Zometeen na 8 uur. Dit is uh, nog Lucas Nelson, Promise of the Wheel. I don't mind I don't Liedjes van 2019, ook al is het al een paar jaar oud, maar ja, hè, dit jaar pas leren kennen. Lucas Nelson en Promise of the Wheel, samen met nog een beetje Lady Gaga op de achtergrond. Find Yourself. Dit is lokale Lomen Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Zometeen na anderhalve maal, dan is hij weer terug. Een reportage uit de Platenzaak met toch een aantal leuke nieuwe releases. Maar nu is het nieuws van 8 uur. Ik vervliep. Dit is het Regio Nieuws. Een 48-jarige is afgelopen donderdag tijdens een controle op de ringbaan Oost tegen de Lamp gelopen. De man had namelijk veel te veel op en had ook geen rijbewijs bij zich die geldig was. En ook zijn auto was niet APK gekeurd en ook niet verzekerd. Ook had hij nog een zelfstraf openstaan. De man moest namelijk nog 39 dagen gevangenisstraf uitzitten. En Anne Solrides van Veldhoven wordt per 1 oktober voor het CDA lid van de Tilburgse gemeenteraad. Ze gaat de plek innemen voor Marcel van den Hoven, de voormalige fractievoorzitter. Andere kandidaten waren Erik de Ridder en voormalig raadslid Joost van Puijenbroek. Maar beide hebben bedankt voor de functie. De Ridder is nu voorzitter van Waterschap de Dommel en Joost heeft een leuke baan als docent en opleidingsontwerper bij ROC Tilburg. En geeft daar momenteel de voorkeur aan. Tot zover het regio nieuws. Ja, nou, dankjewel Erik. En uh, ja, staat hij weer, staat, hier, staat hier weer, hoor. Zeg maar weer. Maarten, wat ga je doen, jongen? Ja, we gaan zo meteen uh, de reportage van de platenzaken instarten. Maar niet voordat we lekker naar een, uh, nou, jaren negentig uh, plaat hebben geluisterd. trucje Bri Bri Bri Britpop uh, komt eraan. De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. It's summertime, summertime, summer It's Lokale Omroep de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl Goedenavond Goedenavond is tot negen uur. Het houdt niet op, het niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. It starts here. Het houdt niet op to himself, oops, I've got a lot of money Caught in a red race, terminally I'm a professional cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Caught, out in a century's anxiety Yes, craze on him to Lives in a house, very big house in the country afternoon and the In the country He takes a manner of pills And piles up all of his bells In the country Oh, it's like a an animal farm That's a rural charm in the country He's got morning glory And life's a difference In the country He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country, in the country, in the country. In the country. Ja, ik vind het. 90. Het is natuurlijk de Battle of Britpop. Hè? Nou ja, waarom vertel ik dit eigenlijk nog? Iedereen weet het wel. Nou, misschien zitten er wel hele jonge mensen te luisteren en dan, dan weten die dit ook voorlopig. In de jaren negentig had je de, natuurlijk de Battle of the, of the Britpop. Hè. De grootste bands die daarin zaten, dat waren Oasis en, uh, en Blur. En Blur die leek het altijd uh, te gaan winnen, om, uh, omdat die de betere liedjes, de losse liedjes hadden, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk werd Oasis toch wel uh, de grote winnaar uh, uit die battle, want die hadden de betere albums. Uh, maar dit was Blur en uh, Country House nee. aan het begin van de tweede uur. Het houdt niet op op deze vrijdagavond, 23 augustus 2019, 9 over 8. En he's back He's back Reportage van uh, de platenzaak de vorige was, uh, was de, ja, de eerste aflevering Na zeg maar uh, een, een mini zomerstopje Of na mijn vakantie Maar nu is er weer Een, uh, een, een nieuwe ja, of, ja, Reportage gemaakt in de platenzaak En ik ga even kijken Ik pak even het lijstje erbij hoor Van uh, de nieuwe releases ja, het is nog niet heel erg veel. Vanaf volgende week dan gaat het echt lopen. Um, maar toch wel een, een aantal dingetjes. Uh, ik zie hier staan iets van Taylor Swift, Brockhampton, uh, Missy Elliott. Raphael Sadiq. Um ja, het, is, het, is, het is niet heel veel nee. Volgende week dan gaat het echt uh, helemaal los Maar dan blikken we dan ook uh, mooi uh, op, op, op vooruit Sterker nog, we blikken gewoon heel dit najaar uh, alvast vooruit Dit is hem Ik weet niet, uh, e niet eens meer hoeveel het, uh, hoeveelste het is überhaupt, omdat het weer de eerste is Maar uh, hij komt ongetwijfeld weer online En we waren al ergens in de honderd Dat weet ik nog nou. Daar komt hij aan Nieuwe reportage van uh, in, in de platenzaak gemaakt Sounds Tilburg. Ja, begin maar. Waar gaan we het over hebben? Uh, over de nieuwe releases. Oh, ja, maar waar, waar zijn we dan? We zijn, uh, ja, nou, zal ik het eerst zeggen, het is donderdag 22 augustus 2019. En uh, nou, na anderhalve maand zijn we terug met een nieuwe reportage in uh, de plaatszak Sounds. Een stukje bruiner ook. In Hartje Tilburg. Een stukje bruiner? Een stukje bruiner. Ja, want je was in Spanje hè? Ik was in Spanje en in, in Frankrijk ook hè? ja. Ja, vast contract. Nou ja, een beetje op de terugweg dacht ja, ik. Ik ja. heb nog geen zin om naar, naar Sounds te gaan, ja, dus het ja. bleef nog een week in, Noorweg, in ja. Spanien, Frankrijk. Wij zijn uh, naar Kroatië geweest, maar we zijn een beetje achter, achter elkaar op vakantie gegaan, dus we hebben elkaar niet heel vaak gezien. Nee. Maar dat is misschien alleen, al, misschien alleen maar goed. Ja, uh, ik ben hartstikke blij om je weer te zien een keer. Uh, vroeger was dat anders. Dan dacht je, oh, daar heb je hem weer. Daar ja, heb je nog weer. Ja, donderdagmiddag, vast te <laughs> nou, Het is nu uh, nou, uh, kwart over tien, ja. dus we, we zijn er vroeg bij. Um, ja, er zijn een aantal releases die we gemist hebben, de nieuwe Tesky Brothers. Ja. Uh, dat is wel een goede plaat. heel hè? mooi heel De tweede mooi. van hun. Uh, Clyro hebben we gemist, maar ja, dat is wat meer persoonlijke favoriet. Uh, Bonnie Ver ja? is die taal volgens mij al uit, en waar jij volgens mij fan van bent Ja, Ja, is... nou Bonnie Ver is nog niet uh, officieel uit, hè? Nee, maar alleen online ja, inderdaad. Precies. En uh, waar jij volgens mij fan van bent is The Murder Capital. Ja, dat was wel ja, een hele mooie plaat. Als ben je een beetje Joy Division fan dan vind je dat al heel, heel, heel, heel goed. Ja, staat er staat wel een goede signal, signal op, inderdaad. Mm -hmm. um, deze week komt er nog niet heel erg veel uit. Maar we gaan zometeen ook alvast wat uh, vooruitblikken op volgende week... en zelfs het uh, komend najaar. Mm -hmm. um, ja, ik heb er eigenlijk maar drie opgeschreven. Of het moet zijn dat jij nog iets hebt. Nou ja, de allerbelangrijkste van deze maand dat uh, wordt Tool natuurlijk. Dat begrijp je. Tool inderdaad, volgende week. Ja, ja. En ja, ik heb nou drie namen waar, waarvan ik eigenlijk bij alle drie denk van... Mwah. Ja, voor mij hoeft het niet. Uh, een nieuwe Taylor Swift... Ja. Een nieuwe Brockhampton. Ja. En Rafael Sadik, ja. Heb ik nou, alle drie opgeschreven. Ja, geen belangrijke dingen voor nee. ons. Dus. Maar jij zei het al inderdaad, de volgende week. Dan hebben we een, een nieuwe tool. Ja. De vijfde. De eerste in dertien jaar. Mm -hmm. ja, wat denk je? Want het, het, het wordt een beetje allemaal geheim gehouden. Van, er komt volgens mij één hele grote mega deluxe box uit. Ja, en, maar over de cd blijft het dan een beetje stil. De cd, de losse cd gaat pas verkocht worden natuurlijk. Als de boxen zijn uitverkocht. Bij de maatschappij. En ik denk dat dat nu al zover is hoor, want iedereen heeft zich er helemaal surf op ingetekend. Ik ook. En uh, ja, ja, dat wordt samen met Adele eind dit jaar wel de grootste release natuurlijk. Ja. Ja. En uh, volgens mij wel digitaal uh, komt het nou hè, want volgens mij de eerste vier albums dus kun je nou ook uh, digitaal terugvinden Ja, voor het eerst zijn ze op Spotify toch? Of? Ja, klopt. Ja. En dat we wordt massaal beluisterd. Ook een nieuwe van uh, Lana Del Rey. Dat doet ook altijd wel goed. goed. Norman fucking Rockwell. Ja. En Norman Rockwell was volgens mij een of andere kunstenaar. Mm -hmm. uh, dan hebben we nog uh, ja, kleine alternatieve indie-bandjes: The Slow Show, Whitney. Ja, Whitney. Whitney and, heeft niks te maken met Whitney Houston. Nee, en uh, die Slow Show dat is wel een uh, belangrijk dingetje voor ons. Hè? Leuke, dus echt heel ja, mooi. Ja, dat zijn heel wel mooie liedjes. Dus een beetje national-achtig soms. Ja, heel mooi. En Sheryl uh, Crow had ik nog opgeschreven, ja. die doet nou uh, allemaal dingen samen met uh, nou, Joe Walsh, Mavis Staples, uh, maar ook Stevie Nicks. Ja, ik wil eerst. eerst... Bonnie Raid. Ja, wie is Raid? <laughs> Bonnie Raid. Oh. Nee, uh, nee, ik moet eerst met Sheryl met Crow ik even afwachten. Want, uh, Bonnie kan Raid echt... en Mavis Staples. Ja, uh, uh, onze vaste grapjes. Uh, dan, en dit najaar... Er ja, komt best wel wat veel uit. Maar ik heb even de vijf belangrijkste volgens mij dan opgeschreven. Uh, Liam Gallagher krijgen we dan mm -hmm. nog in september. We yeah. krijgen een uh, Beatles Abbey Road. 50 jaar deluxe edition. Ja, dat zijn... zal wel zo rond de kerst zijn, denk ik. Denk je ook niet? Nee, september. Oh, dat is september. Dan, dan uh, is hij ja, ja, ook, ook echt uh, 50, exact 50 jaar uit. Ja, uh. hebben ze toen ook gedaan met uh, die Sgt. Peppers ja, en uh, ja. de White Album. inderdaad. Vols ja. uh, met uh, die deel 2... Die komt er nog aan, die wordt iets harder dan de deel 1, meer gitaar heb ik begrepen... Ja, ja en Michael Kiwanuka. Ja. Die misschien wel het beste liedje heeft gemaakt van dit decennium. Vind je? Koot heel hard. Okay. Mooi. Ja, ja. Da daarom heeft die, die doet die plaat zo verschrikkelijk goed natuurlijk, door het hele ja. liedje. Maar er komt dus een, een derde solo-plaat. Hij mm. komt ook, ook nog naar Nederland, is er al vaker geweest eerder dit jaar. En hij gaat gewoon simpelweg Kiwanuka heten. Echt waar? Maar er staat al hele goed, komt al een hele goede zin al vanaf. Met... Ik ben zo blij dat je het allemaal weet. Ja, nou, een stukje, ik weet, stukje, ik weet van stuk, stukje service heen. from me to you. Ja, dat is mooi. En uh, dan hebben we nog twee grote vraagtekens. Tenminste, ja, tenminste Adel, maar die kunnen we toch wel langzamerhand bevestigen, ook al is er nog niks bekend. Ja, joh. En uh, ja, dus dat, dat zou leuk zijn voor de verkoop hier. Maar als we nou even kijken naar muzikaal, waar uh, we muzikaal een beetje verliefd op zijn thema in Pala. Ja, maar ik vond die vorige wel een beetje te ethisch hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ook een beetje te hit gevoelig of niet? Bijvoorbeeld. Ja, ik weet ja. niet. Ik vond de eerste, nee, die, deze kids, is... die inner speaker en zo, dat vond ik allemaal hele fijn en mooi. Dat was ja. meer psychedelica. Ja, klopt. En die laatste, Currents, was ja. dat toch? Ja, maar ze gaan ja. we nu weer een beetje terug naar de roots. Er komen wel weer twee, twee singles zijn er eerder dit jaar ja. verschenen. En die zijn wat meer uh, alternatief, underground, uh, hoe je het wil noemen. Oké, okay. nou ik hoop het. is wel het fijn. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Toe. a dime in your prime. this scrounging used to get juiced in it Nobody's ever taught you how to live out on the street And now you're gonna have to get used to it You say you never compromise with a mystery tramp But now you realize He's not selling any As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? You shouldn't let other people get your kicks for you you used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a siamese cat ain't it hard when you discover that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 secrets to conceal. Ah, het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar dit blijft toch wel uh, de beste Bob Dylan, Er zijn zeker wel liedjes die er in de buurt komen, maar er is er geen eentje zo goed uh, als deze Bob Dylan-like. Rolling Stone. Ooit nog uitgeroepen tot het uh, beste liedje Aller Tijden door uh, Rolling Stone Magazine. En uh, dat is toch wel redelijk terecht, want dit is toch ook wel een uh, van mijn. Uh, nou, deze staat toch zeker wel in mijn top 100 Aller Tijden, dat weet ik zeker. Daarvoor nieuw materiaal. Lawrence Jones, hij is nog maar 27, maar nou wel een uh, groot talent. Uh, vorig jaar bracht hij ook een signal uit. What would you do? Vond ik ook fijn. Uh, dit was uh, Everything's Gonna Be Alright. We we'll do it to the Morning light. Nou. Ja, en daarvoor. Uh, hij was weer. Daar was hij weer. Of ja, daar was hij weer. Hij was terug, in ieder geval na anderhalve maand. Reportage van uh, de platenzaak. En uh, even kijken. Iedere. Nou, wat zullen we doen? Laatste weekend van, uh, laatste weekend van de maand. Dan, uh, dan komen ze online. Ja, dan doe ik er steeds drie, vier, 5. Ligt eraan hoeveel vrijdagen er natuurlijk in, uh, in die maand zitten. Maar dan doe ik ze even... schooi uh, ik ze even op de Facebook, op de YouTube. Dan kun, kun je ze terugluisteren. Dus uh, dat is dan volgend weekend, ja. komt hij online. Daar heb ik thuis van uh, de platenzaak met. Ja, dus onder andere een uh, nieuwe van uh, Taylor Swift. Niet dat dat daar veel doet, maar ik heb wel nieuws over Taylor Swift. Zij is namelijk van plan om uh, haar eerste zes albums opnieuw op te nemen. Dat heeft ze besloten nadat haar voormalige platenmaatschappij Big Machine Records de uh, rechten voor haar muziek doorverkocht... aan manager Scooter Brown. En uh, ja, daar heeft de zanneres... niet echt een hele goede relatie mee... laat ik het zo zeggen. Swift die maakte de plannen bekend... in een interview met CBS This Morning... dat op zondag volledig wordt uitgezonden. Ze antwoord daarin bevestig, uh, bevestigend... op de vraag of er serieuze plannen zijn... om alle liedjes opnieuw op te nemen. Uh, nou, uh, even kijken. De aanleiding voor Swift's beslissing... om uh, opnieuw de studio in te duiken... is de aankoop van Big Machine Records... door uh, de Brown. Dat is... is uh, Onder andere ook de manager van artiesten als Justin Bieber en uh, Ariana Grande. Dus hey, alle hippe de pippie uh, artiesten van dit moment. En uh, ja, Swift, ze voelt zich een beetje gepest uh, door Brown. Maar ja, ze wil eigenlijk niet dat hij uh, eigenaar wordt uh, van, uh, van haar muziek. Uh, dan uh, ja, iemand heel anders. Annabelle Zander, Hans de Boy. Kennen we hem nog? Hè? Hij, kondigt, uh, uh, hij kondigde eerder vandaag zijn comeback aan. En dat is wel leuk, want uh, uh, Annabel van, uh, van Hans de Boy die heeft uh, nou, ooit het, uh, het, eer, het, ja, het eerste radiograppje van uh, Edwin Evers uh, veroorzaakt op de radio. En ik, uh, ik, ik weet nog precies hoe die gaat. Het eerste radiograppje van uh, Edwin Evers had alles te maken met dit nummer. Ja, het is enorm flauw, maar gewoon even heel kort. Hans de Boy, dit is Annabel. Iemand zei dit is Annabel. Nou, dat was hem al. Ze moet nog naar de station. Oh ja, nou. Annabel moet nog naar het station, oké, okay, dat, dat u dat weet. Um, maar um, even kijken. Nee, deze. De uh. uh, Boy die wil zich weer helemaal aan de muziek wijden na lange tijd in schulden te hebben geleefd. Een stap daarin is het uitbrennen van materiaal dat hij met Hans Vermeulen maakte voordat uh, Vermeulen overleed. Met Vermeulen maakte de Boy ook de hit The Alternative Way. Ja, Anita Mayer, ja dat klopt. Hans Vermeulen deed inderdaad ook mee uh, op de achtergrond. En de NASA die heeft een, een steen op Mars naar uh, de Rolling Stones vernoemd. Om uh, de band te eren. De steen die uh, draagt vooraan de naam de Rolling Stone Rock. Kijk, dat is mooi. De uh, Rolling Stones die zijn aangenaam verrast door het nieuws. Wat een fantastische manier om onze No Filter Tour mee te vieren hadden. Sanna Mick Jagger tijdens de openingsavond van de tournee van de uh, Rolling Stones in uh, Pasadena. Of, ja, nu, nu, nu, nu ik dat lees, Pasadena. Ik heb daar zo meteen ook nog een heel goed nummer over. Pasadena, moet ik onthouden. Dit is een mijlpaal in onze lange bewogen geschiedenis. Uh, NASA, heel erg bedankt. Al oh, dus, uh, Mick Jagger. Het, uh, het gaat niet uh, om zomaar een steen. De steen die iets groter is dan een uh, golfbal. Die heeft eind november vorig jaar 1 meter gerold. Dit is de grootste afstand die NASA een steen op een andere planeet ooit heeft zien afleggen. De oorzaak hiervoor is de landing van de NASA Inside Lander, Die in november 2018 op de rode planeet landde om daar verschillende onder, verschillen onderzoeken te doen. En door de stuwkracht van de motoren kwam de steen in beweging. Nou, de Rolling Stones. Zijn dus... Hebben ze dus officieel een rollende steen op Mars gekregen van... De NASA. Zullen we ook gewoon even een Rolling Stone doen? Ja, heb ik net toch, uh, like Rolling Stone gehad van uh, Bob Dylan. Ik uh, zag uh, laatst uh, de film Blow met uh, Johnny Depp. Dit zit helemaal op het begin van die film. Geweldig. Kentje Hermie nakking? Sticky fingers, 1971. Wie komt vanaf? Rolling Stones. 6 FM de Omroep voor Gorle en Riel. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. De nieuws uit de regio. Ja, Volg het laatste nieuws op Lokradio en lokaleomroepgoorle.nl. De plaat. Ja. Een week. uh, nieuw weekend, een nieuwe plaat van de week. Um, vorige week, vorige weekend, toen was uh, Lowlands en uh, daar stonden best, best wat grote namen. T. Pala vorige week uh, gedraaid. En uh, ook Billie Eilish stond daar. En Billie Eilish moest uh, de verwachting waar gaan maken. Want zou zij de nieuwe Madonna genoemd, genoemd uh, kunnen worden? Dit nog maar 17 jarige meisje hè, is het eigenlijk. Want het klinkt allemaal al heel, heel volwassen natuurlijk, maar ze is nog maar 17. Uh, afgelopen maart, toen kwam haar uh, debuutalbum uit. When we all fall asleep, where do we go? En dan kwam er kwamen al uh, heel wat... Zin ons vanaf. En uh, vorige week de zoveelste. All the Good Girls Go to Hell. Dat uh, is uh, de nieuwe plaat van de week. En heel even over dat Lowlands optreden. Uh, ik was er zelf niet bij. Uh, Jur wel, he, Jur van de grote antikater Zondagmiddagshow um, ik, ik weet niet wat zijn recensie is Maar het zou ongetwijfeld goed zijn Want hij is groot fan natuurlijk uh, Maar ik heb verschillende dingen gehoord um, ze, he, ze moesten het waarmaken, Maar ik, ik heb gehoord van, oh, het viel heel erg tegen Het was veel playback Anderen die vonden het weer helemaal waanzinnig geweldig dus ik, uh, ik ben benieuwd, in ieder geval op plaat Klinkt het, uh, klinkt het ook uh, waanzinnig Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell Is de plaat van de week My Lucifer is lonely Standing there, killing time Can't commit to anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside them Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya yeah. Don't say I didn't warn ya yeah. All the good girls go to hell Cause even God herself As enemies And once the water starts to rise And heaven's out of sight She'll want the devil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 the good girls go to hell, cause even God herself, has an amazing, once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want Ja, jongens, dames en heren, luisteraars, let op, want uh, ja, het wordt nu een beetje nerden. Ja, ik ga nu een beetje nerden, dus uh, let goed op. Schrijf ook mee in uh, uw notitieblokjes. Billie Eilish met All The Good Girls, Go To Hell, de plaat van de week. En dit was House of Pain met Jump Around. In Jump Around zit een sample van uh, Bob en Earl met The Harlem Shuffle. Harlem Shuffle is later weer gecoverd door The Rolling Stones... Net had ik een bericht, een muzieknieuwtje, over de Rolling Stones. Namelijk NASA die vernoemt een rollende steen op Mars na de Rolling Stones. En Mick Jagger die heeft toen gezegd, op zijn reactie was... Wat een fantastische manier om onze No Filter Tour mee te vieren. Tijdens de openingsavond van de tournee van de Rolling Stones zei hij dat in... Pasadena en Pasadena deed mij weer denken aan The Little Old Lady from Pasadena van Jan and Dean. En omdat het niet alleen lijkt op de Beach Boys, maar zij het ook gecoverd hebben, en het vandaag uh, de dag van de romantische muziek is, doe ik zo meteen God Only Knows van de Beach Boys er gewoon achteraan. Maar dan nu eerst dus Jan and Dean met The Little Old Lady from Pasadena. Volgt u het nog? Och, volgens mij zijn er een aantal mensen die denken van... word jij nooit moe van jezelf? We're yeah. yeah. Amerikaanse uh, surfbands uit uh, de jaren, nou eind 50s, uh, naar begin jaren, nee 60s, allebei 60s. Jan and Dean was ook nog 60s. Alleen deze laatste, God, God Only Knows is eigenlijk geen surfmuziek meer. Hè. De Beach Boys die hadden zich inmiddels wel een beetje ont ontwikkeld. Net zoals de uh, Beatles toen, hè. Beatles kwamen toen met uh, ook in één keer met experimentele muziek naar, wat, uh, hey, I Love You, Do You Love Me Too uh, liedjes. De uh, Beach Boys deden dat eigenlijk ook. Uh, God Only Knows was dat op de dag. Van de romantische muziek, daarvoor Jen and Dean, The Little Old Lady from Pasadena. Het is vrijdagavond, het is 23 augustus 2019, het is 8 uh, nou, voor 9. Het is uh, Hit Radio op de vrijdagavond met uh, Golden Earring uit de jaren 80, The Twilight Zone. Yeah. That's true. I'm Golden Earring, nummer 1 uit 1982. Twilight Zone. Ik zou binnenkort weer een keer een, een onbekende van de Golden Earring doen. Ik de laatst bijvoorbeeld weer uh, Sleep Talking, Sleepwalking. Die kwam uh, hier een aantal jaar voor. Ook een top 10 hit geweest, maar die hoor je dan nooit meer. Zal ik binnenkort weer eens draaien. En ze komen weer na 013. Pop Podium Tilburg 013. Vrijdag 8 november 2019. Dan staan ze daar. Uh, weer. Hè, want ze staan er jaarlijks. Ze mogen jaarlijks uh, ieder jaar uh, terugkomen. Ze hebben een, een abonnement uh, op, uh, op onze poptempel. En uh, ik heb uh, dat ook cadeau gedaan uh, aan ons pap. Ja, met Vaderdag. En uh, niet alleen met Vaderdag. Hij, hij wordt dit jaar ook nog 50. Een maand nadat de uh, Golden Earring uh, dan daar heeft gestaan. Dus het is een mooi cadeau. Golden Earring. In de, de Twilight Zone Ach. We gaan uh, bijna naar het nieuws van 9 uur met Erik van Vliet Maar zullen we nog even gewoon een heel mooi liedje doen Een heel mooi liedje Want ja, ik raak, ik raak hier maar niet uit Dit kan ik maar niet uh, uitgedraaid krijgen Ik ben het nog lang niet beu. Het was een beetje de soundtrack van mijn vakantie Twee weken terug in Kroatië Het is een nieuwe channel van Brittany Howard En dit is Stay High Thank you